Arik. Ben je daar, Arik? Ja. Eindelijk. Waar zat je toch de hele dag? Ik was zo ongerust. Een beetje rondgangen. Hier en daar. Je bent niet eens thuis gekomen om te eten. En ik had nog wel zo lekker gekookt. Ik had geen honger. Hoe kan dat nou? Trouwens. Ik heb mijn buik vol van dat restaurant. Verlijk? Zo opeens. Ja, zo opeens. We eten daar nou zo over jaren. En nou kan je er ineens niet meer tegen. Er valt niks te lachen, moeder. Mijn hele leven eet ik alleen dat eethuis van jou. Eethuis van mij? Ja. Niet van jou alleen. Wat een humeur. Het is een beetje aan de hand. Niks. Ben je gezakt voor je examen? kom ik daar nou bij? Dat je zo gereinigd toen. Ik doe niet Het is schreeuw niet zo, ik ben niet doof. Je hebt honger, daarom ben je zo zenuwachtig. Ik heb al gegeten. Waar dan? Jij hier heeft me uitgenodigd. Hoe kan hij je nou uitnodigen? Waarom niet? Als zijn moeder kookt, hij toch niet. Mag ik dan niet eens een vriend meebrengen om te eten? Stil nou maar, ik heb een heerlijk slaatje gemaakt. Ik heb geen zin Begin nou eerst maar eens, dan merk je gauw genoeg dat je wel trekt. Ik heb geen honger, zeg ik toch? Je kent het Franse spreekwoord, La petit vient en manger. De honger komt. Terwijl je eet. Dat heb ik al honderd keer gehoord. Hou op met die Franse cultuur van je. Ik word er doodziek van. Maar ik, wat is er met je? Waarom heb je tegen mij gelogen? Gelogen? Ja. Ik heb hem maar wat voorgelogen, mijn leven lang. Ik ben je ziek? Schrijf uit met die stomme vragen. Ik wil weten waarom je tegen me gelogen hebt. Daar heb je het over. Dat weet je best. Nee, je beschuldigt me, maar ik weet werkelijk niet wat ik misdaan heb. Je hebt tegen me gezegd dat mijn vader dood is. Ja, dat is ook zo. Moeder, nou sta je weer te liegen. Nee, ik lieg niet. Ik heb hem vandaag ontmoet. Mijn vader. Je vader? Ja. Dus dat was het? Je hebt tegen me gelogen. over mijn vader. Jarenlang. Dat heb ik voor je best wil gedaan. Ja, ja. Voor mijn best wil. Het is zo. Want hij... Hij wou je niet. Je had me moeten zeggen dat ik een vader heb. Hier in de stad. Dat ik hem had kunnen ontmoeten. En leren kennen als ik wou. Misschien had ik het helemaal niet gewild, maar toch. Je weet het nooit. Kalm, Arik, alsjeblieft. Je kunt het allemaal niet begrijpen. Ik begrijp het best, moeder. Maar jij snapt er niks van. Je was nog maar anderhalf toen je vader ons in de steek liet. Dat weet ik. Hij heeft me verteld. Jullie hebben heel wat besproken samen. Ja. Ja, inderdaad. Dat hoef je mij niets meer te vragen... We hebben niet over alles gepraat. Heeft hij ook verteld dat hij nooit een cent voor je heeft betaald? Hij zei dat je geen geld van hem wilde aannemen. Zo, zei hij dat? Het is waar. Ik wou niet. Ik was te trots. Maar er waren nog wel andere mogelijkheden geweest... om iets te doen voor je toekomst. Over dergelijke dingen hebben we het niet gehad. Maar ik heb het erover. Waar heeft hij gezeten die zestien jaar? Hij heeft al zo lang naar me gezocht. Hoe weet je dat? Dat zei hij. Al meer dan een jaar komt hij regelmatig in de buurt van het gym om me te zien. Op een afstand. Hoe kon hij weten dat jij het was? Hij heeft het gevraagd aan de andere jongens. En wat nou? Ik wil hem beter leren kennen. Arik, alsjeblieft. Je had het recht niet om te zeggen dat hij dood was. Ik had geen keus. Hoe bedoel je? Je was nog zo klein toen je naar je vader vroeg. Wat had ik anders moeten zeggen? Dat je een of andere uitvlucht kunnen bedenken. Een uitvlucht is ook een leugen. Met de waarheid kun je niet schipperen. Ik zou hem gezocht hebben over de hele wereld. En dan had hij wel van me gehouden. Daar had ik maar voor gezorgd. Heb jij je vader dan zo gemist? Ik wist immers niet dat hij nog leefde. Ik. Helemaal in de war. Nu voel ik dat ik hem altijd ontzettend gemist heb. Hij gaf niets om je. Als hij me gekend had, had hij van me gehouden. Hij kent me. Hij houdt er ook van me. Dat is heel wat anders. Maar ik zie wel dat ik me voor niets heb opgeofferd. Opgeofferd? Wat klets je nou? Ja, opgeofferd. Ik had totaal geen eigen leven. Alleen het restaurant en jou. Dat is mijn schuld toch niet? Ik verwijt jou ook niet. Maar je praat over opofferen. Wat wil je eigenlijk van me? Niets. Ik heb nooit ofens van je gevraagd. Dat is waar. Voel je dan niet dat je me pijn doet? Jij mij anders niet minder. Je hebt me uitgedacht al deze dingen te zeggen. Als ik de waarheid had geweten, was het nooit zo weggekomen. Je hebt gelijk. Maar ik was bang. Waarvoor? Ik begrijp me toch... Ik was een eenzame vrouw. Zonder vrienden of familie. Ik... Ik had alleen maar jou. En, en ik was zo bang. Bang om jou te verliezen. Ik wou je helemaal voor mij alleen. Ik, ik wilde je met niemand delen. Je vader had vriendinnen genoeg. Hij miste je niet. Hij leefde zijn eigen leven. Maar ik was zo verschrikkelijk eenzaam. Ik had jou. En verder niets. Zonder jou was mijn leven zinloos geweest. Dus je loog uit egoïsme? Nee, Arik, niet uit egoïsme. Het, het was voor mij een kwestie van zelfbehoud. Maar aan mij heb je geen ogenblik gedacht. Je wilt me nou toch niet vertellen dat je je vader gemist hebt? Heb jij een vader en een moeder gehad? Ja, maar bij jou stond ik er alleen voor. Ik heb geprobeerd om zijn plaats in te nemen... en ik heb je zoveel verhalen over hem verteld... Was dat maar allemaal waar geweest. Leugens. Leugens. Niets dan leugens. Nee, Arik, nee. Geen leugens. Een wensdroom was het. Wat is er nog echt en waarachtig in ons leven? Mijn liefde voor jou, die is echt. Als je mij de waarheid had verteld over mijn vader... dat was echt de liefde geweest. En wat ben je nu van plan? Ik wil mijn vader leren kennen. Wat denk je daarmee te bereiken? Ik kan ik de verloren tijd nog inhalen. Oh, wat ben ik stom geweest. Ik ga nu naar hem toe. Ik wil hem leren kennen. Weet je dat heel zeker? Ja. Eet ja. toch nog wat voor je weggaat? Ik heb geen honger. Ik heb bij mijn vader gegeten. Oh. Het is dus niet met jij hier... Jij ligt dus ook. Ik dacht dat dat bij jou niet voorkwam. Wat een onzin? Het is geen onzin. Met kleine leugentjes begint het, dan komen de grote vanzelf. Ik kan toch niet meteen de waarheid zeggen? Wanneer kon ik jou dan de waarheid zeggen? Toen je vijf jaar was, of tien, of dertien. Altijd was ik bang dat je naar je vader zou gaan en nooit meer terug zou komen. Begrijp jij eigenlijk wel wat ik doorgemaakt heb? Je had het recht niet zo te doen. Aan wie was ik verantwoordingsschuldig? verantwoordingsschuldig? Aan mij! Daar heb ik nooit aan gedacht. Ook aan kinderen zijn we verantwoordingsschuldig. Maar ik, ik herken je niet meer. Ik ben veranderd. Zo opeens? Ja, zo opeens. Vandaag. Vanmiddag. En je beschuldigt mij? Ja. Dus mijn offer is zinloos geweest. Meneer offer, offer, offer, ik kan dat woord niet meer horen. Goed, goed. Ik zeg al niets meer. Je zult het wel van anderen te horen krijgen. Ik zal horen wat ik horen wil. Nou ga ik weg. Tot ziens. Arik.